4 uur. NPO Radio 1 met Henry Schutte en Hugo Borst. En de spanning zit hem vooral in Breda, waar NAC-RODA nog steeds 0-1 is. Bij Sparta Ajax staat het 1-4-18 minuten voor tijd. Katrien Straatman, het journaal. In Amsterdam is de, is de demonstratie tegen racisme vrij rustig verlopen. Bij een kleine tegenbetoging was wel een korte schermutseling. Daarbij werd één persoon gearresteerd.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 In de Russische hoofdstad Moskou lijkt de opkomst bij de presidentsverkiezingen dit jaar iets hoger te zijn dan de vorige keer. Rond half twee vanmiddag was ongeveer 40 procent van de Moskovieten naar de stembus gegaan. Bij de verkiezingen in 2012 lag het opkomstpercentage rond die tijd ongeveer 6 procent lager. Inmiddels heeft meer dan de helft van de Russen een stem uitgebracht. Om zeven uur vanavond Nederlandse tijd sluiten de stemlokalen. De gedoodverfde winnaar is president Poetin.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 Het weer in het zuiden is het vrij bewolkt, maar in de rest van het land schijnt de zon volop. Het is wel koud, de maxima liggen rond het vriespunt. En er staat een stevige noordoostenwind. Vannacht gaat het 3 tot 6 graden vriezen. Morgen overal zonnig, iets minder wind en een graad of 4. verkeer, John Bakker. Nog altijd vertraging op taal 6 van Emmeloord naar Heerenveen. Bij knoop het 2 kilometer bij wegwerkzaamheden. Vertraging zo'n 10 minuten.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 Welkom terug, luisteraars. Het is spannend. In Breda bijvoorbeeld, Nak Roda en die. Heerlijk. Als het zo spannend is, dan is sport toch wel mooi. Ook al is het koud, een vrije trap voor Roda. Roda staat met 1-0 voor. En het is uh, uh, spannend, gewoon echt lekker spannend. Nog 13 minuten, 1-0. Roda leidt tegen Nak. Niet meer spannend op het kasteel, Arman. Nee, niet spannend, wel gewoon koud. 1-4 in de 78ste minuut, nee, het is geen wedstrijd meer. En hij Het voetbal het lekker uit en de supporters zingen alle liedjes die ze kunnen bedenken. Niet koud in Qatar bij de Moto2, Hans van Lozenoord. 26 graden in de woestijn en Bo Bensnijder wordt 18e in zijn allereerste Moto2-race. En ook niet koud, want dat is binnen het handbal. Lions tegen Bocholt, Richard van der Made zelfde finale als vorig jaar, toen won Achilles Bochelt met één goalsverschil. Het belooft ook vanmiddag in de Maaspoort en Den Bosch weer een spannende wedstrijd te worden. Twee minuten geleden begonnen. Nack, rode JC, Andy. Ah, er wordt gevocht om elke centimeter van het veld. Nu nak weer in de avond met Fernandes in het strafschopgebied. Uh, hij heeft al prachtige dingen laten zien. Nu ook weer een mooie actie. Maar goed, uh, uh, rugdekking gegeven door, uh, wie is dat? Christian Koem, die speelt in plaats van Dijkhuizen. En nu gaan we nog een gele kaart, een zeg maar uitgestelde gele kaart uh, krijgen. en. Uh, Terecht, Ja, die uh, wordt inderdaad uh, terechtgegeven. En uh, ik kan even niet zien wie het is. Maar in ieder geval een, uh, een, uh, een, een vrije trap. Nu wel voor Roda. Maar er wordt een gele kaart gegeven. Ook aan Roda. Vanwege de actie, zeg maar een seconde of twintig geleden. Het is een vrije trap voor Roda. En Nak moet iets gaan doen. Want het is spannend. Gele Kaart was trouwens voor Njatic. Dan is dat voor de meeschrijvers ook duidelijk. Aussar gaat de bal nemen. Maar Nak staat achter. En Roda heeft de bal. En gaan we dan de verrassing van de middag krijgen? Want dat zou toch zijn als Roda hier weet te winnen bij Nak. Aussar neemt de vrije trap. De aanvoerder van Roda. Gaat de bal naar de rechterkant, naar Shaheen. Die is altijd aanspeelbaar, altijd. Hij kan de bal eh, normaal gesproken aardig bij zich houden. Nu eh, bereikt hij een medespeler in, in Denge. En Denge, een grote, sterke jongen, speelt de bal terug naar de rechterkant. Waar Rosheuvel de bal heeft gekregen, brengt hem voor het doel. Bal wordt eh, weggekopt. Door Mets. en dan bijna aan de hoekpunt. En nog een kans voor Gustafsson. Die uh, brengt hem niet voor het doel dat had gemoeten. En anders had Roda op 2-0 gestaan en dan was de wedstrijd gespeeld. Nu blijft het spannend. Rob Penders, de zeg maar interimcoach van, uh, van Nak. Die komt nu langs de zijlijn met de handen wel in de zakken om nog wat aanwijzingen te geven. Maar er moet gewoon gevochten worden. Er moet gescoord worden door Nak. Of door Roda natuurlijk. Want Roda is sterker in deze fase van de wedstrijd. Is de bal gepaast. Is terechtgekomen bij Bangard. De centrale verdediger speelt terug op zijn keeper. Op de uitblinker Hidde Jurrius. Die rampt de bal maar eens naar voren. Bal wordt opgevangen door Paula Marie. Marie kopt de bal. Maar wel in de voeten van een tegenstander. Dan een flinke overtreding. En een gele kaart. De overtreding van Arno Verschuren. Gele kaart gegeven door Ed Jansen. Ik kijk op de klok. Ik zie 80 minuten en een beetje. Oftewel nog 10 minuten heeft nak om iets te doen. Om terug in de wedstrijd te komen. Want er Roda leidt nog altijd door die prachtige goal van Avdijay. Met 1-0 in Breda tegen Ak. De Moto2 van Qatar. Bo Bensnijder kon dus niet meedoen om topklasseringen. Wie wel, Hans. Ja, die overwinning is gegaan naar Francesco Bagnaglia. Ja, hij is 21 jaar oud, komt uit Turijn. En het was zijn allereerste in de Moto2-klas. Hij had al twee keer in de Moto3-categorie gewonnen. En ja, toch wel een jongen waarvan heel veel wordt verwacht. Met name ook voor de toekomst. Uh, Francesco Bagnaglia. Ja, dus hij wint de race uh, ter koste van zijn landgenoot Lorenzo Baldassari. En derde wordt Alex Marquez. Die maakt een foutje halverwege de wedstrijd. Veel iets terug, maar weet nog wel op het podium te komen. De jongere broer van Mark Marquez. Marques En dan, ja, ook interessant even om te kijken hoe de Motor 3 wereldkampioen van vorig jaar, die zijn debuut maakt, even als Bo Bensnijder, dat is Juan meer hoe die het gedaan heeft, die wordt 1e in deze wedstrijd. En Bensnijder, ja, 18e. En ja, ik denk toch dat er wat meer in had gezeten voor de Nederlander. Met name als je kijkt naar zijn tempo in het tweede deel van de wedstrijden. Toen gingen de rondetijden naar beneden. Toen werd hij sneller. Zijn topsnelheid ging omhoog. Eerst nauwelijks 264, 265 km per uur. Toen ging hij boven de 270. Uiteraard natuurlijk met een lichtere motorfiets. Als de benzine. wat minder benzine in de tank zit. maar dan nog. de tempo ligt wat hoger. En als Ben Schneider bij de volgende Grand Prix. wat beter uit de startblokken komt. misschien zit er dan ook. een puntje in voor het wereldkampioenschap. en dan moet hij bij de eerste 15 eindigen. De zon is ondergegaan. de lampen zijn aangegaan. in de desert bij Doha. En om vijf uur. onze tijd. de start van de eerste MotoGP van dit seizoen. De slotfase van Sparta Ajax. is er eentje voor het doelsaldo. Met name voor Sparta misschien wel heel belangrijk. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar het is natuurlijk wel een hele vervelende middag zo voor Sparta. 1-4 is het nog steeds. Huntelaar gaat er nu af. Cachera krijgt nog een minuut of 10 van zijn coach Erik ten Hag. Want ja, het, die laatste twee weken die heeft Sparta enorm geholpen natuurlijk. Met die twee overwinningen. Zes punten binnen zes dagen. En toen waren ze weg van die laatste plaats. Stonden ze zestiende. En nu zie je toch wel dat Roda opeens heel snel dichterbij komt. Twente, dat is de grote verliezer van dit weekend, En nog meer dan Sparta natuurlijk. Want Twente is nu echt de herkensluiter na dit weekend. Als Roda tenminste... Inderdaad gaat winnen van Nak. Maar Sparta, mochten ze ooit hebben gedacht... kan het me eigenlijk niet voorstellen na de afgelopen week dat ze er al waren. Weet nu in elk geval weer dat ze er nog lang niet zijn. Dat ze elk punt heel hard nodig hebben. Casera voor Ajax, voor het eerst in balbezit debuteerde vorig jaar. Voor Ajax in deze wedstrijd, scoorde ook gelijk. Toen dacht iedereen nog, hé, die hebben een goede spits gehaald, die ajax ziede, Maar dat viel een beetje tegen. En nu probeert hij toch nog een beetje terug te knokken... om nog kansen te krijgen in het eerste, doet het wel goed... Bij jong Ajax in de eerste divisie. Maar krijgt niet heel veel spelminuten. Bij uh, in de hoofdmacht. Ook niet van Erik Ten Hag. Steeds een paar minuten als wedstrijd eigenlijk al beslist zijn. En als hij eens een keer komt tegen Vitesse. toen Ajax achter stond. Nou, dan doet hij het vaak ook wel goed. Maakt hij toen een goal. Kijk wat hij nu kan. Matteo Cachera de licht. Voor Ajax achterin. Die uh, gaat met de bal lopen. Speelt Veldman aan. Veldman is ook gekomen voor Christensen. Hartstochtelijk toegejuicht. Dat viel op door de Ajax-supporters hier op het kasteel harstochtelijk uitgefloten. Dat viel ook op door alle sportaren in het stadion. Maar het zal voor Veldman vooral belangrijk zijn dat zijn fans hem in elk geval uh, op een mooie manier begroeten. Want dat was vorige week in Amsterdam wel anders. Toen, toen hij door een klein deel van de arena werd uitgefloten. En dat is natuurlijk wel heel gek voor iemand die al zo lang bij Ajax speelt en uh, tot uh, voorheen ook aanvoerder was. Want dat is hij niet meer. Die band is hij kwijt aan de licht. Ajax nog een keertje met Fico. Uh, aan de linkerkant. Banda Kluivert. Kachera draait zichzelf vrij. Kan hij schieten? Nee, levert in bij Chabot. Zeven minuten een wedstrijd die al lang en breed natuurlijk is beslist. Ajax 4 en Sparta 1-goal. Ja, wat jij kan, kan ik ook, zegt Hakim echt tegen Lasse Schöne. Want hij schiet er nu ook een vrije trap op schitterende wijze in. Bijna identiek aan die goal van Schöne. echt staat een meter of twintig naar rechts als hij die vrije trap mag nemen. Dan ligt hij dus iets beter voor een linkspoot. En Ziyech krult er prachtig over de muur heen. En waar Hoed bij die vrije trap van Schöne een beetje naar rechts kon kijken... kan hij nu naar links kijken, want daar zit die bal van Ziyech. tweede goal van de middag 1-5 bij sparta Ajax Ruby Brothers with China Groove, Armand ja, de 1-4 en de 1-5 dus van de voet van Hakim Ziyech. En dan werd het toch opeens een hele eenvoudige middag voor Ajax. En daar zag het zo niet naar uit in de eerste helft. Want in de eerste helft was Sparta echt... Dat is misschien moeilijk te geloven, maar ik heb geen enkele reden om te liegen. De betere ploeg. En Ajax had het ontzettend moeilijk met Sparta. Kreeg eigenlijk maar één kansje in de eerste helft. Die ging er ook gelijk in via Huntelaar. Sparta kwam terecht op voorsprong door de goal van Kramer. Alleen vanaf de eerste minuut na rust was het spelbeeld heel anders. En heeft Ajax het verschil gemaakt. En blijkbaar heeft ten dan iets gezegd in de rust, misschien zo'n speech zoals Dick advocaat twee weken geleden in dit stadion gaf. Hij zal het van de beste hebben afgekeken. Misschien dat hielp voor Sparta, dit hielp nu voor Ajax, want Ajax heeft gewoon een hele goede tweede helft gespeeld. Twee hele mooie vrije trappen. dat uh, zie je niet al te vaak in de Eredivisie meer de laatste tijd. Maar deze waren echt wel allebei prachtig en dat het juist schön en zier zijn, dat is dan wel weer heel opmerkelijk. Die twee hebben het al het hele seizoen een beetje met elkaar aan de stok. Wie neemt hem nou? Nou, nu doen ze het allebei en schieten ze dus allebei raak. Zie je echt de enige die twee keer heeft gescoord vanmiddag en nog twee minuten officieel. En 1-5 bij sparta Ajax. Dank Roda. Andy. Ja, ja, ja. Het gaat nog misschien wel gebeuren voor Naks. Ze hebben we een vrije trap. We zitten in de 89ste minuut. Vrije trap, zeg maar iets uh, voorbij de helft van, uh, de helft van Rode EC. En uh, alles proberen ze nu. Maar het is opvallend dat 80 minuten lang Roda echt stormde richting het doel van Jurjes. En juist in de laatste minuten dat uh, niet deden. Nu staat Angelino erbij. Onder andere en Fernandez. Mitchell tevreden is gekomen. Bij nak voor Vloed. Daar komt de vrije trap van Angelino. Richt die tweede paal. Wordt gekopt. En weer is het Jurius die de bal heeft. En ik kijk naar de zijkant. Een mooi gezicht. De reservespelers van Roda die nog aan het warmlopen zijn. Die, die juichen al een beetje. Elke keer als Jurrius de bal heeft. Want het lijkt er wel op alsof dit een kampioenswedstrijd is voor Roda. En misschien lijkt het daar ook wel op. Want ze komen van de laatste plaats af als ze winnen. Daar is de bal nu bij Rosheuvel. Rosheuvel loopt tegen zijn tegenstander op. En Angelino. En krijgt de vrije trap tegen. Ik denk dat er helemaal niets aan de hand was. Want hij ging gewoon voor de bal. Maar er is wel een vrije trap voor Nak. Kijk weer naar de klok. 89 en een minuut gespeeld. 1-0 Roda. Die goal van Audijay. Wat was dat een belangrijke in de eerste helft En een hele mooie. Vrije trap voor de keeper, Nigel Bertrams van NAC. Hij doet er lang over, maar daar gaat de bal naar voren. Hij wachtte even totdat iedereen naar voren was. De bal wordt gekoopt door invaller tevreden. En dan komt de bal terecht. Bij wie? Niet bij iemand van NAC. Wel bij iemand van Roda. Bij Bangaart. Die heeft de bal over de zijlijn gespeeld. Gaan we de inworp krijgen? Is genomen. Ella Lucci heeft de bal. Maar raakt de bal kwijt aan Gustafsson. Gustafsson speelt de bal over de zijlijn. Inworp, NAC. Kijk weer naar de klok. 90 minuten zitten erop. Hoeveel krijgen we erbij? Ik denk 3 minuten minuten als het goed is. Nee, vier minuten zelfs. Vier minuten extra tijd heeft NAC nog om iets te doen aan die ene achterstand bal gaat diept in naar Paulo Fernandes. Fernandes gesteund door het publiek aan de rechterkant in balbezit. Speelt de bal even breed op Manu Garcia. Garcia met de voorzet. bal wordt weggekopt. Twee hoofden tegen elkaar. Dat doet pijn. Er ligt er één... Een van de twee hoofden, dat is een Roda-speler. Die heeft heel veel pijn. En de ander is Arno Verschuren. Die staat alweer. Er moet even een uh, verzorging gaan komen. Want er is een flinke hoofdhond. En uh, dus wachten we even af tot het spel weer verder gaat. 1-0 Roda leidt. In blessuretijd. Sparta-Ajax allemaal. Ja, mooi moment om hier even het einde mee te pikken. Want we zitten hier in de extra tijd. Die bedraagt uh, maar twee minuten. Ietsje minder lang dus dan in Breda. We zitten in de eerste minuut van die twee minuten extra tijd. 1-5 is het in de het voordeel van Ajax dat twee keer dit seizoen ruim gaat winnen van Sparta. Want in Amsterdam werd het 4-0. En hier lijkt het 5-1 te gaan worden. Sparta krijgt nog wel een vrije trap in de dying seconds van deze wedstrijd. Dos Santos is de man op wie de overtreding werd gemaakt. Hij is ingevallen voor Sparta. Maar na de 1-3 haalde advocaat Robert Muren naar de kant. En bracht die Paco van Morso, omdat dat het ook wel een beetje zien. En zo slim is advocaat wel om het iets controlerender neer te zetten. Want met Muren achter Kramer speel je natuurlijk wel vrij aanvallend. En uh, nou ja, de schade beperken zal te vies zijn geweest. Niet helemaal gelukt. Want het wordt nog 1-5 dus. En nu kijken wat Sanusi kan. Misschien wel de laatste actie van deze wedstrijd. Vrije trap voor Sparta. Sanusi op 25 meter van de goal. Schiet en schiet door Rakot. Hele mooie goal van Ryan Sanusi En echt uitzonderlijk wat je hier ziet. Drie doelpunten uit vrije trappen. Dat maak je echt niet vaak meer mee. Maar het lukt in deze wedstrijd wel. Schöne en Ziyech deden het voor Ajax. En Sanusi duurt het nu voor Sparta. En hij lijkt de dan te bepalen op 2 tegen 5. Nog iets zo'n 14 juichen voor het Sparta publiek en het geeft de uitzenddag nog een iets fraaier aanzien vanuit Sparta perspectief 1-5 dat is iets minder. Dat is een iets, is iets grotere oorwassing dan 2-5. Dat is dan het enige positief wat ik eruit kan halen. En het spel van Sparta wat niet heel slecht was hoor vandaag. Ze werden alleen overklas in de tweede helft door Ajax. Dat hij dus wint op basis van de tweede helft verdient. Met 5 tegen 2 in het gat. Met PSV verkleind tot 7 punten. Dan nu de belangrijke slotminuten in Breda. Niet alleen voor NAC en Roda. Maar ook voor Twente en voor Sparta. Andy. Zeker weten. Het is 1-0 voor Roda. En de Gomba. Gombo komt nog even in de ploeg voor Shaheen. De plaaggeest van de verdediging van NAC. Maar Nak wil nu in de aanval gaan. En Nak gaat niet in de aanval. Want Rode heeft de bal alweer overgenomen. Met een denge. Een denge. Bal naar de rechterkant. Uitstekende paas op Rosheuvel. Nog een minuutje of twee, drie. Rosheuvel gaat de zijlijn opzoeken. Om uh, tijd te winnen. Rosheuvel heeft nog altijd de bal. Speelt hem dan naar Gustafsson. Gustafsson uh, centraal in de as van het veld. Speelt de bal naar de linkerkant. Naar Van Steenkisten. Van Steenkisten naar Van Velzen. Van Velzen de invaller wordt uh, getorpedeerd. Krijgt hij een vrije trap of een inworp. Uh, ja, dan moet, kun je boos zijn als uh, spoorsleder zijnde. Uh, maar je maakt gewoon een hele rare tickel En dan uh, mag je blij zijn dat je niet op de bon gaat. Dat je zelfs geen vrije trap tegen krijgt. Uh, nu gaat hij wel op de bon. Ja, blijven praten. Lekker slim. Je staat 1-0 achter. We zitten in de extra tijd. En dan uh, ga je praten tegen Jansen dat er niets aan de hand is. Uh, we gaan weer een wissel krijgen. De derde wissel aan de kant van uh, uh, Rode EC. Eruit gaat uh, Rosheuvel. Erin komt Livio Miltz. De... Huurling van Brugge. De speler die uit België komt. Allemaal om tijd te rekken en tijd te winnen. Maar die trekt Ed Jansen wel bij. Heel langzaam gaat Rosheuvel nu naar de kant. Wordt even geholpen door de nakspeler. Heeft ook helemaal geen nut. Alsof hij dan harder gaat lopen, Rosheuvel. Eh, Rosheuvel heel rustig. Oh, hij doet nog even. Dat is ook wel iets apart. Dat doe je nog even je scheepbeschermers goed als je het veld afloopt. Eh, maar goed, hij krijgt een handje van Gerzende. De oud-prof van Rosheuvel. Roda, die teammanager is. En Mils is dan in het veld gekomen. Inworp aan de linkerkant. Het kan niet lang meer duren. Het kan hooguit nog een minuutje zijn dat deze wedstrijd nog doorgaat. En dan heeft Nak veel kansen gekregen en allemaal laten liggen. Ook die lange Nigeriaan Sadik Omar, die in de tweede helft niet meer gezien is... nu de bal heeft en gaat lopen. Wordt even aangetikt, krijgt de vrije trap mee. De bal wordt natuurlijk weggetrapt achteruit. Door Bangaert. Maar snel weer teruggebracht. En dan gaan we allerlaatste mogelijkheid voor Nak zien in deze wedstrijd. Want we zitten dik in de extra tijd. Dik, dik, dik. Nog een minuutje te gaan. Schat ik zo, zegt de vierde man tegen Robert Molenaar. De vrije trap van Angelino, Hard, strak, makkelijk door Van Velzen. Weer teruggewerkt richting Angelino. En die gaat hem nog een keer naar voren rammen. Er staan wel een paar mensen buiten het spel. Maar die bevinden zich niet in het spel. En dan komt Julius uit. Zijn doel En dat is de laatste man zo'n beetje die de bal in handen krijgt. Want Jurjes is de, uh, ook terecht. De man die een van de laatste keren de bal in zijn handen krijgt. Want hij heeft zijn doel schoongehouden. heeft een nul gehouden. Trapt de bal nog een keer veruit. En uh, waar komt die bal terecht? Komt hij terecht bij Bertrams? Nee, het is Angelino die de bal heeft. Die kijkt naar Ed Jansen. Maar die uh, pijnst er nog niet over om af te fluiten. Want ondanks zijn korte mouwen heeft hij het niet koud waarschijnlijk. Als de bal nog een keer naar voren gaat voor Nak Wordt hij uh, gekopt. Door tevreden gaat de bal naar voren. Maar komt weer terecht bij Jurjes. En dan wordt er gevraagd door Roda. Waarom wordt er niet afgevloten? Want we hebben al zoveel extra tijd. Maar er is wat oponthoud geweest. In die extra tijd ook. En aan de zijkant zie ik Robert Molenaar en spelers allemaal staan. Om te wachten om te kunnen juichen. Op dit moment. Want Ed Jansen fluit af. En Roda wint voor de tweede keer dit seizoen. Met 1-0 van NAC. In Kerkrade was Ousar de matchwinner. En vandaag is het die prachtige... Een prachtige goal van Avdijay uh, die uh, ervoor zorgt dat uh, er gewonnen wordt door Roda. En dat zij van de laatste plaats afkomen. Roda wint uit bij NAC met 1-0. De finale van de Benelux handbal. Lions tegen Bochot. Richard van der Made. 19 minuten inmiddels onderweg van de eerste 30. Het is 11-8 in het voordeel van de Belgen Achilles Bochelt. Wat een wedstrijd. Wat een ongelooflijk hoog tempo in het eerste kwartier. Het maximale verschil was 5 doelpunten en ze scoren die Belgen vanuit de linkerhoek de rechterhoek, de cirkel, opbouwrij. Het is een hele uitgebalanceerde uitstekende ploeg. En er zit zoveel druk op die verdediging van Lions dat wel terug is gekomen nu tot 3 uh, doelpunten. 11-8 is dus de voorsprong nog altijd voor Achilles Bocholt. Maar de laatste twee goals waren van Ramos en van Stijns. En dat betekent nu een marsje van drie in de Maaspoort in Den Bosch. Nu een vrije worp voor Lions. Eén keer won de club uit Zittard Geleen, de Beneliek. Dat was in 2015. Er wordt nu rondgespeeld in de opbouwrij met Ramos. De Portugees dan naar Rebello. Dat is de andere Portugees op de linkeropbouw. Dan gaat het terug naar Ramos. En die schiet kiezelhard binnendoor. Geen kans voor Björn Alberts. Mooi gepakt. Plaatst in de verre hoek. En zo is het 11-9. En dat is toch knap van de ploeg van Mark Smets. Voor het derde seizoen is hij de coach van Lions. Van vijf verschil nu terug tot twee. Tien minuten nog in de eerste helft. In de Maaspoort in Den Bosch. Waar de publieke belangstelling toch wat tegenvalt. Maar de Belgen die zijn met zeker 400-500 mensen hier naartoe gekomen. Met toeters en met trommels. En die maken een prachtig sfeertje. Nu de bal uit de handen gevallen bij Kooyman. De oudspeler van Lions. Lions neemt over. Via Hoyting, de keeper gaat naar de rechterkant. Daar is Rebejo. Die heeft al drie keer gescoord. En dit is zijn vierde van de wedstrijd. Zo is de aansluitingstreffer nu gemaakt met 11-10. En is het weer recht spannend geworden. Dankzij Lions. Een prima inhaalrace. Verschil was 5 en is nu dus 1. De uitslagen van vanmiddag in de Eredivisie AZ FC Groningen werd 3-2. Sparta Ajax 2-5. En NAC Roda eindigde in 0-1. En die ene goal van Roda was tot dusverre nou wel de belangrijkste. Zeker met eh, name onder in de eredivisie van eh, dit weekend. Pek tegen Feyenoord is de wedstrijd die straks om kwart voor vijf nog komt. PSV staat zeven punten boven Ajax na 28 speelronden... en twaalf boven AZ, het gat tussen... Ajax en AZ is dus ook op vijf punten gebleven. Utrecht staat vierde. Die vierde plaats kan straks overgenomen worden door Feyenoord. Maar Peck kan op zijn beurt dan weer stijgen van de zevende naar de zesde plaats. Als het vandaag wint. Dan Ado, Herakles, Heerenveen, Excelsior en VVV. Allemaal ploegen um, die niet heel veel te vrezen hebben. Daaronder wordt het lichtelijk spannend bij Groningen en Willem II en NAC. En pas echt spannend vanaf plaats 16. Sparta heeft 21 punten. Roda klimt. Van de laatste plaats naar de voorlaatste plaats met 20 punten. En Twente staat nu laatste met 19 punten. Heb jij, Hugo, al een beetje zitten kijken naar het resterende programma? Want dit is echt loeiend spannend. Ja, volgens mij heeft FC Twente een iets makkelijker programma dan die andere twee. Um, Ik zag nou. wel nog Sparta-NAC op 18 april. Nou ja, Sparta nee, krijgt maar, nog thuis. Sparta krijgt nog thuis. VVV en NAC. He, maar niets is natuurlijk makkelijker. Voor, voor geen enkele ploeg die helemaal onderaan staat... omdat je te maken hebt met een enorme druk. Maar datzelfde geldt natuurlijk voor FC Twente. <coughs> grote club, rode JC. Ook grote club, prachtig groot stadion allebei. Ja, daar zit een enorme druk op en dat heb je bij Sparta ook. Je kunt er nu echt nog niets van zeggen. Het is wel uh, frappant dat Roda zich toch weer naar die... Tik van vorige week, verliezen van Sparta. Knap heeft opgericht, ze hebben aardig meegevoetbald met NAC. En uh, ja, het, het verbaast mij ook niet hoor. Want ik vind de verschillen van die onderste clubs, die drie onderste clubs... met de clubs die daar net boven staan, Willem II en NAC... die vind ik niet zo heel erg groot. Dus nee, die, zijn, die zijn in punten eigenlijk groter dan in werkelijkheid. Ja, ja, dat denk ik ook. Nou ja, het is heel grappig. Hè. NAC heeft zes punten van Feyenoord gewonnen. Ja. Ja, ja dat, dat zijn precies die zes punten. Ja, ja. Ja. Ja. En dan heb je ja. nog VVV, waarvan iedereen in het begin van het seizoen riep... nou, dat gaat ergens onderaan bungelen, dat staat twaalfde... dat is zo goed als veilig. Ja, ja dat ja. heeft het, het, het alle knaps gedaan. Ze heeft negen spelers uit de Juperle League hè, ja. bij, uh, ja. uh, bij VVV... Ja. En dan hebben ze er nog twee Duitsers bijgekocht. En die zijn, die zijn uitstekend. T en die keeper. Um, nou ja, weet je, dit gaat echt tot de laatste speeldag duren. Denk ik, die strijd om wie er achttiende wordt... of wie er, nou ja, ogenschijnlijk veilig, 16-17, Fris je niet. Je kunt lelijk uitglijden over de bananenschil van de nacompetitie. Daar weet ik ja, uh, ook alles van. Ja, Dat... maar eerst maar eens kijken wie er rechtstreeks uit moet. Kijk er eens heel objectief naar. Welke club is het minst van die drie? Ja, nou, dat, is, dat is werkelijk niet te zeggen. Dat verschilt namelijk per week. Ik, ik, zelfs per wedstrijd. Hè, als Sparta was de eerste helft beter dan Ajax. Ja. Je hoort het Arman Afsarokloes zeggen. Um, in de tweede helft nou, valt het uh, als een kaarthuis uit elkaar. De organisatie is weg en Ajax beslist het op individuele klassen. Dat zie je dus wekelijks gebeuren bij FC Twente, Roda, Sparta... maar zelfs ook bij Willem II en NAC. Dus... Nou ja, kom er op de laatste speeldag. Wanneer is dat? 6 mei of ja, zo? Kom ofzo? Ik er nog een keer op terug. Kom er ja. nog op terug. <laughs> dat ik kan er niets, zeg. niets van zeggen. Nee. Het is bijna half vijf. Dan gaan we naar het nieuws en het weer. Met wat geluid, denk ik. Of zullen we hem zelf doen? Nou, begin maar gewoon. We Juist, staan open. Katrice Draapman, nou, het nieuws. Daarom. Een kandidaatsraadslid van de PvdA en Emmen... heeft gisteren haar campagne gestaakt wegens discriminatie. De geboren Somalische moslima werd meerdere keren uitgescholden... om haar huiskleur, toen ze op straat campagne voerde... voor de gemeenteraadsverkiezingen. PvdA-fractievoorzitter Asher heeft woedend gereageerd op het incident. Afgezien van één arrestatie is de demonstratie tegen racisme... in Amsterdam vrij rustig verlopen. Er was een mars georganiseerd van het Rokin naar het Museumplein. Volgens de organisatie waren er op het hoogtepunt zo'n 2000 betogers. In Rusland lijkt de opkomst bij de presidentsverkiezingen dit jaar... iets hoger te zijn dan de vorige keer in 2012. Een uur geleden had ongeveer 50 van de Russen... zijn stem uitgebracht. Er kan tot 7 uur vanavond gestemd worden... en de gedoodverfde winnaar is president Poetin. Turkse troepen hebben samen met Syrische strijders de stad Afrin in Syrië helemaal veroverd op de Koerden. De wapperen in de stad Turkse en Syrische vlaggen nu. De Koerdische IPG-strijders zouden allemaal de stad hebben verlaten. Ze zouden samen met burgers hun toevlucht hebben gezocht in oostelijker gelegen gebied dat nog wel in handen van de Koerden is. Marco Verhoef heeft zijn pingeltje wel ja. meegenomen. Marco. <laughs> nou, <laughs> het die is zit bijna... hier in de computer en dat doet ja, mij oh, niks oh, aan. Ik dacht, dat heeft oh, Katrien straks nou, het gedaan. Hey. Weer een bel doorgeprikt, zeg. <laughs> het is bijna lente, Marco. Wanneer gaan we het kijken? Ja, ja ik, uh, gisteren heb ik dat ook al stiekem een beetje gezegd. Dat hangt een beetje van je definitie van lente af. Uh, als je 15 graden wil met een zonnetje, dan moet je wachten tot april. Ja, of naar Spanje gaan. Ja, inderdaad. En uh, dat heeft niet zozeer mee te maken dat het in maart niet kan. Maar het lukt gewoon dit jaar net niet. We hebben koud weer voor de tijd van het jaar. Het weekend was daarin redelijk extreem. Normaal is de graad of 9, 10 misschien. En nu zaten we rond of net boven het vriespunt. Dus een flinke uh, hap eraf. Nou, dat wordt wel minder erg. We gaan uiteindelijk naar een graad of 8 in de volgende week. Uh, in de nacht kan het dan misschien nog een keertje een graadje vriezen. Maar de ergste kou hebben we nu. En ook, laten we zeggen, de komende nacht nog. Want dan hebben we nog wel matige vorst in het binnenland. Min 6. Morgen overdag wordt het plus 4. Het kwik weet de weg omhoog wel te vinden. En wat vooral heel fijn is, de wind gaat afnemen. Dus dan voelt het al een stukje lekkerder aan. Radio 1 NOS langs de lijn. Richard van der Maden kijkt naar een zeer boeiende handbalwedstrijd. Ja, het is genieten geblazen. Doelpunt nu van Bochelt, Evert Koyman, de cirkelspeler. Vorig seizoen nog in het shirt van Lions. Werd toen ook kampioen van Nederland. En hij maakt nu 16-12. En Mark Smets roept zijn spelers bij elkaar voor de time-out. Met nog vijf minuten te spelen in een wedstrijd... waarin het tempo ongelooflijk hoog ligt. Hele mooie aanvallen, vooral van de Belgen in het eerste kwartier. Maar Lions kwam sterk terug tot 11-12. Daarna namen de Belgen toch weer een voorsprong van drie goals. En nu is het uh, 16-12. Vier goals zelfs. Ja, het gaat allemaal zo snel. Zeker aan de kant van uh, Lions is het echt bikkelen geblazen in die dekking. Want uh, de Belgen spelen een heel snel spelletje. En dat is uh, voor zeker het middenblok van Lions... waar de lengte staat heel moeilijk om af te stoppen... als ze daar met zoveel power op afkomen. Spelers staan bij elkaar van Lions... en ook natuurlijk van Achilles Bochelt voor die uh, time-out. Beide coaches praten... Uh, op de spelers in. Vorig jaar dus ook deze finale. Toen eindigde het uiteindelijk in Hasselt in België in 38-37. En Bogot wil natuurlijk de titel prolongeren, want het is prestige. Er staat geen Europees ticket als gevolg van het winnen van de Benelux Nog altijd niet. Dat is een, een smetje. Dat vinden de spelers ook een, een groot nadeel. Maar beide bonden krijgen dat blijkbaar niet voor elkaar. Dat als je de Benelux wint, dat je dan bijvoorbeeld ook Europa ingaat. Het gaat nu weer verder. onder leiding overigens van twee Belgische scheidsrechters. Nog weinig tijdstraffen gezien. Het is een sportieve wedstrijd. En Lions heeft de bal nu met Ivo Steins, de cirkelspeler. International ook. Onlangs speelden Nederland en België tegenover, tegen elkaar in de WK-kwalificatie. Twee keer won Nederland. Met als gevolg dat in juni Nederland wedstrijden gaat spelen tegen Zweden. Maar dat is overigens weer een heel andere tegenstander. Vijf minuten nog in de eerste helft. Een boeiende eerste helft waarin Achilles Bochelt de betere ploeg is... Een verschil van dochters. Er is uh, ook gehockeyd vanmiddag. Nee. Niet zo heel veel. Ja. Echt? Ja. ja. Het was heel koud. Dus het ging op heel veel velden niet door. Maar het ging op een paar velden ook uh, wel door. Een aantal wedstrijden werd afgelast vanwege die winterse omstandigheden. In Bloemendaal werd er wel gespeeld. Philip Koken, uh, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, er ja, werd uiteindelijk wel gespeeld. <laughs> ja, maar, maar het dat is, duurde ja, even. Het was hè? echt bizar, ja qua topsportuitstraling sloeg het hockey vandaag echt een modderfiguur. Er stond dus dé topper op het programma, Bloemendaal Kampong... de nummers 1 en 2 tegen elkaar. De enige twee ongeslagen ploegen bij de mannen in de hoofdklasse. Echt een wedstrijd om je op te verheugen als liefhebber... En die is uh, om televisiereden was hij al verplaatst van half drie naar kwart over twaalf vandaag. Maar ja, iedereen kende de uh, weersvooruitzichten. Uh, het voetbal, uh, he, dat Hugo moet het weten, het voetbal heeft ja. veldverwarming. Het hockey heeft dat niet. Met vorst kun je helemaal niet spelen. Het zijn watervelden die moeten besproeid worden. Het is hartstikke gevaarlijk als daar uh, vorst uh, zich vastzet in die grond. Dus wat gebeurde er? Er kwam een... Consul van de Hockeybond. Oh. Die is dan aangewezen om dat veld te keuren. Dat gebeurde vanmorgen tussen 8 en 9. En? en? En die zei... Ja, uh, ik weet het eigenlijk nog niet. Ik laat het over aan de scheidsrechters. Nou, die consul durfde dus geen beslissing te nemen. En dat komt omdat twee weken geleden had hij dezelfde situatie. Toen had hij het afgekeurd. S middags bleek dat het misschien toch wel gehockeyd kon worden. Daar kwam heel veel kritiek op. Dus nu durfde hij het niet. En die scheidsrechters die hebben dan om 11 uur het veld gekeurd. Iedereen zag: dat kan niet, het is onverantwoord. De coaches wilden niet, de topspelers wilden niet. Veel te bang voor blessures en terecht. En de discussie ging zelfs over het ijs. Er lag wel ijs op het veld, maar het was geen glad ijs. Ja, het is echt te absurd voor woorden. En uiteindelijk zeiden ze: nou, laat het eerst maar sproeien. Dan gaan we wel kijken. En toen, tien minuten voordat die wedstrijd zou beginnen, zeiden de scheidsrechters dan toch, ook op aandringen van de coaches, ja, dat kan toch niet gespeeld worden hier. Hier. Dus daar stonden de tv-camera's, die kunnen niet verplaatst worden naar een ander veld, die stonden daar voor niks. En toen besloten ze, weet je wat, we gaan naar het naastgelegen veld, naar veld 2, dat lag er iets beter bij. Nou, zijn ze daar naartoe gegaan, zouden ze om half 1 gaan beginnen, maar wat bleek nu, die sproeiers daar deden het niet. Dus er ging het hele gevolg weer naar een nieuw aangelegd veld. Veld 4 is dat, diep in de Bloemendaalse bossen. Dus daar gingen de spelers met de scheidsrechters en de coaches... 500 man publiek, nou misschien duizend, erachteraan... De topper het op Veld 4. De topper op Veld 4. Het was niet om aan te zien als je van hockey als topsport houdt. En daar gingen ze met z'n allen op een drafje naar het bos. En daar werd uiteindelijk dan die wedstrijd gespeeld. Nou, ze zijn niet voluit echt gegaan. Het was een redelijke wedstrijd. Het werd uiteindelijk 1-1. De strafkorder van Haverga, gelijkmaker Thierry Brinkman... waarbij De Wijn uitgleed, een verdediger van Kampong. Gelukkig geen blessures uh, gevallen. Maar ja, die spelers achteraf gezien zijn ze nu misschien wel blij dat hij gespeeld is... want ze waren bevreesd dat ze die wedstrijd dan op Koningsdag zouden moeten gaan inhalen. Dat willen ze helemaal niet. <laughs> dus uh, nu uiteindelijk dan is hij gespeeld. Maar ja, er zijn dus, ja de rechtstreekse tv-uitzending ging niet door. Het had niet de allure van een topper wat het had ja. moeten zijn. Nou, dit radioverslag wel hoor, Filip. Ja, ja, dit het, was van, ja, ja. een van de ja. boeiendste verslagen van de laatste jaren hoor, Filip. Hey. Ik, ik ben bang dat het ook wel een beetje aan jou ligt, Hugo. Nee, nee, nee. Ik vind hockey mooie sport. Zeker weten. Ik heb er toch nog één vraag ja. over, Filip. Want uh, als het ja. rond het vriespunt is op kunstgras... Uh, je hebt het een paar keer over sproeien... maar hoe sproeien dan zonder dat het ijs wordt? Nou, dat is ook heel moeilijk. Ja. Twee weken geleden was het ook zo. Toen hebben ze zelfs de brandweer gevraagd... omdat de sproeiers het niet deden bij Kampen bijvoorbeeld... om daar het veld onder te sproeien. Dat is toen uiteindelijk wel gelukt. Nu moesten ze eerst een tijdje doorsproeien. Dan gingen de eerste hagelklodders die, die gingen eruit. En daarna kwam het water wel ja, er is altijd de kans, omdat die grond dan bevroren is... dat het dan ja, eh, ja het ijs zo zelf gaat. Ja, natuurlijk. Het ja, dit, dit is, dit is ook hartstikke link. Maar gelukkig was daar op veld 4... hadden ze een nieuw aangelegd veld waar die bovenlaag... toen ging het zonnetje schijnen, dan een beetje warm was... waardoor ja, de ergste gevaar in ieder geval geweken was. Maar Filip, ik snap ja, dat toch niet, hoor. Als... Topspelen, ik bedoel, het gaat om uh, de spelers, het gaat om het publiek... die zijn hier allemaal niet bij gediend, dan spreek je toch met elkaar af... deze twee topclubs, we doen het gewoon niet. Ja, maar zij hebben het niet voor het zeggen. En, uh, ja, maar als uh, zij niet gebeurt... spelen, gebeurt het niet, dat heet staken. De macht ja, ligt uh, bij de spelers. Ja Hugo, dat is een hele goede vraag die je stelt. Om de volgende reden namelijk. Er, er, er zit een... Er werd ook gefluisterd nu... Eh, achteraf ja. in het clubhuis... dat een conflict op de achtergrond meespeelt... tussen de clubs en de bond. Wie Aha. heeft de macht? Aha. De afgelopen week eh, kwam er een conflict boven water... over het afstaan van internationals... Voor de, de, door de clubs aan de bond. Dus aan, voor het nationale team. Wie heeft de macht? Hoeveel weken voor een groot toernooi... moet je ze afstaan? Hoe vaak moeten ze de, door de week trainen? Want ze worden betaald door de clubs... maar ze willen uitkomen voor het Nederlands team. Dus dat is een hele moeilijke zaak. En er werd wel gefluisterd dat vandaag de bond misschien wel wilde laten zien wie echt de baas is wat betreft het zo, vaststellen van wedstrijden. Dat gaat wel verder hoor. Of het waar is, weet ik niet, maar dat is wat er gefluisterd werd na afloop in het clubhuis. Dus misschien dat dat meespeelt, misschien ook niet. Maar in ieder geval, het is wel zeggen. dit, dit krijgt nog een staartje. Hier wordt nog lang over nagepraat. Want het is toch vreselijk als je zo'n topper hebt stel je dat je Ajax, PSV hebt in de in de, in de, in de Ja, daar en, en kunnen we, we ons niet voorstellen. En dan ga je eerst en dan een veld 4, het publiek daarop een drafje achteraan. Het is zo ah. slecht voor de uitslag nou, nou, van de topsport. Nou, amateurisme ten top. Heb je nog andere uitslagen? Ja, er zijn twee wedstrijden nog wel doorgegaan. Uh, Amsterdam, Almere, 7-1. hele normale uitslag. En toch wel een verrassing. HDM, dat helemaal onderaan staat, had tot nu toe nog maar één keer gewonnen. Wint zijn tweede wedstrijd uit bij Pinoquet met 3-4. Dat is toch een knap resultaat. En uh, ja, dan hebben we nog altijd een top van Kampong, Bloemendaal, Amsterdam en Oranje Rood. Dat zijn de eerste vier en die liggen voorlopig op playoffkoers. Dankjewel, Philip, Philip. Philip ga lekker bijkomen. Dankjewel. De Erwin Hart. Rijdt u op de A7 Zaandam richting Hoorn... dan komt u op de vluchtstrook tussen Zaandam en Purmerend-Zuid... een spookrijder tegemoet. Uh, probeer met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A7 Zaandam richting Hoorn... rijdt tussen Zaandam en Purmerend-Zuid een spookrijder. Ja, dan lijkt het ons dus een mooie tijd om over te schakelen naar Zwolle. Pec Zwolle gaat spelen tegen Feyenoord. De nummer 7 tegen de nummer 5. En Frank Wieluit gaat Kom het uit doen voor ons. Ja, zo is het. Uh, tot dusver klopt het inderdaad. Men Feyenoord speelt vandaag met Robin van Persie in hey. de basis. In de punt van de aanvals. De tweede keer hij dat dit Eredivisie seizoen mag doen. Eerder tegen Heracles. En toen uh, scoorde hij als uh, basisspeler ook. En uh, vandaag mag hij spelen. Dat is ook opmerkelijk. Vandaar ook maar meteen genoemd. Tegen een jongen die ruim twee keer zo jong is als hij. Sepp van den Berg. Die 16-jarige verdediger die vorige week na rust inviel tegen Groningen. Staat vandaag gewoon in de basis. En mag tegen de grote Robin van Persie aantreden. Dat zou voor hem toch een speciaal moment zijn. Hij had gedacht dat hij dat samen met Philip Sentler zou gaan oplossen. Maar Sentler raakte in de warming-up geblesseerd aan zijn enkel. En voor hem speelt Frère. Dus uh, Van Persie mag aantreden tegen de derde centrale verdediging van Pek Zwolle. Zou je zeggen, op zich zou hij daar wel mee uh, van wanten moeten weten... Maar dat zullen we allemaal nog maar eens even gaan kijken of dat ook daadwerkelijk klopt. Verder bij Feyenoord geen wijzigingen in de basisopstelling ten opzichte van de wedstrijd van vorige week tegen uh, AZ. Dus uh, geen gekke dingen. Tornstra is overigens het slachtoffer. Maar ook dat hoef je bijna niet te benoemen. Want dat kan iedereen bijna zo invullen. Jurgensen dus achter of om van Persie heen spelend uh, in de punt van de aanval. Met wel twee zijkanten bezet natuurlijk. Boetius en uh, Berghuis daaromheen. En bij Peck Zwolle, Quincy Menig. Vorige week zou je bijna kunnen zeggen een mislukt experiment in de punt van de aanval. Maar dat vinden ze bij Peck Zwolle niet. Want hij mag het vandaag gewoon weer gaan proberen. Tegenover Van Beek en jan Ari van der Heijden met z'n tweeën. De wedstrijd staat op het punt van beginnen. Zwolle moet weer eens een thuiswedstrijd winnen. Zeker tegen een ploeg die hoger dan zij staat, Want dat is dit seizoen nog niet gelukt. En Feyenoord staat wat hoger dan zij. En Feyenoord een uitwedstrijder de laatste tijd. Dat laat zich raden. Vijf wedstrijden op rij uit. Vier nederlagen en één gelijk spelletje. Dat moet beter. En dat zou vandaag in de Eredivisie kunnen beginnen. Hoewel iedereen zegt, bij Feyenoord interesseert ze dat allemaal niet. Want het is de competitie. Het gaat alleen maar over de beker. We gaan zien hoe belangrijk ze dat vinden. Het Nederlands Elftal komt morgen bijeen voor de oefenwedstrijden... tegen Engeland en Portugal. Het worden de eerste leiding van bondscoach Ronald Koeman. En die heeft ervoor gekozen om de bezem flink door de selectie te halen... en zal geen beroep meer doen op Wesley Sneijder... de record van Oranje. Dat was op zich geen grote verrassing, maar Sneijder had er toch nog op gehoopt... dat hij tegen Engeland en of Portugal afscheid had mogen nemen... van het Nederlands publiek. En het zit hem hoog dat dat niet gebeurt. Het zit maar hoog. In, in, in, in zekere zin dat ik graag een afscheid wil hebben voor het Nederlands publiek. En dat zit me hoog. En, dat, uh, en niet alleen voor mezelf, maar ik denk ook voor het Nederlands publiek. Ik denk ook dat zij, zoals Robbe zijn afscheid heeft gekregen... denk ik dat dat, dat voor mij ook op zijn plaats is. Hoe is jouw relatie op dit moment met de KNVB? Nou, prima. prima. Ik heb geen probleem met de KNVB. En uh, ik denk, zij ook niet met mij. Dus uh, dat op zich... Uh kunnen er geen problemen ontstaan, denk ik. Maar nou, dat kan zeker. Want jij wilt trainer worden. En oh. je wilt graag zo kort mogelijk daar een cursus voor doen. Is daar al een jaar voor gekomen? Nog niet. Nog niet. Nee, maar ik, heb, ik heb niet gezegd van, ik wil zo kort mogelijk cursus. Ik heb alleen nee, maar dat gezegd... denk je wel? Nee, ik heb alleen gezegd van, ik, ik, het liefst... doe ik het op een, in, een, in een combinatie. Dus nu ik ben, dat ik nog actief ben... en zeg maar, om ergens mee te lopen... en dat je ook, zeg maar, het praktijk gelijk meemaakt. Bedoel de... jij, meelopen bij Oranje... Nou dat zou een optie kunnen zijn. Dat oranje is, jong oranje, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik vind het, ik vind het belangrijk om mee te lopen wie iemand. Om dan ja, in de praktijk dingen uh, te ondervinden. En natuurlijk ben ik ook van mening dat het gewoon heel erg belangrijk is om, om je lessen te volgen. En, en dan is het nog altijd de keuze aan mij of dat ik trainer wil worden, ja of nee. Ja, ik, ik, ik zie er niet zoveel in om, om zeg maar, dat in, in een heel lang traject te gaan doen. Terwijl anderen daar juist ook. Een, een versnelde uh, cursus uh, hebben kunnen volgen. En dus ja, ik, uh, dat was mijn vraag naar de KNVB daar zijn we nog steeds over in gesprek. Ja, is dat wel een gesprek? Ja, nou ja, het gesprek is geweest. Ik wacht nu op antwoord. Weet je hoe Clarence over die cursus heeft gevonden? Ja. Die zat in Brazilië. Klopt. Die deed het ongeveer schriftelijk. Ja. Jij zit in Doha. Ja. Jij wilt zoiets? Nou, dat was in eerste instantie wel iets wat ik, wat ik, wat ik graag zou willen. Dat er iemand hier naartoe zou komen om, om, om mij daarin... Om dat, mede omdat om ook Clarence uh, dat natuurlijk gedaan had in, in Brazilië. Nou ja, die mogelijkheid die, uh, werd al snel de kop ingedrukt. Uh, dus ja, dan ga je zoeken naar, naar andere mogelijkheden. En uiteindelijk heb ik daar met Koeman over gesproken. Hebben we een goed gesprek over gehad. En... Ja, ik denk dat dat gewoon wat ik nu zeg en wat ik net eigenlijk vertelde is, dat dat het beste is om, om voor mij om te doen, in meemaken in de, in de praktijk. En daarnaast in de periode dat, eh, dat Nederland zelf bijvoorbeeld bij elkaar is, om dan, om dan ook lessen te volgen in Zeist. Hmm. Kon jij trouwens een beetje met Koeman toen hij hier was? Jawel. Statte jij ook dat hij zei van, uh, ja, ik selecteer je niet meer, ik Ja, dat snapte ik. Alleen het was niet, uh, uh, niet fijn, het was geen fijn gevoel. En heeft dat te maken met het feit dat jij vindt dat je nog goed bent, in vorm bent, fit bent? Nou ja, weet je, ik heb, ik heb altijd geroepen, en dat, dat weet jij als geen ander. Ik heb dat uh, vaak voor, voor, voor de camera bij jou ook gezegd. Van ik, zolang ik voor mez, van mezelf voel dat ik uh, qua fitheid en qua kwaliteit nog mee kan met deze ploeg, dan blijf ik doorgaan. En ja, daar sta ik nog steeds achter. Maar anderen zeggen dan, van ja, dan voetbalt die hier in uh, Qatar. Niveau niks. Ja. Nou, dan moeten anderen van hier naartoe komen en dat ook laten zien. Het is nergens makkelijk. En dan kan ik ook de bal kaatsen en zeggen van ja, de Nederlandse competitie. Maar goed, weet je, dat, dat heeft geen zin. Toen jij hier terecht kwam, toen, uh, dat was eerst al voordat je naar Nice ging... werd er ook nog wel de Nederlandse competitie genoemd. Utrecht kwam voorbij, Ajax kwam voorbij uh, in de gesprekken. Ja. Is dat nog iets ooit of is dit wel, hier wordt het punt gezet? Nou ja... Het... Dit is eigenlijk niet echt iets wat, uh, wat in, me uh, in me opgekomen is... om, om uh, terug te keren naar een Nederlands competitie. En ik heb altijd gezegd van ja, we, het kan altijd gebeuren. Maar uh, liever, niet, liever niet. En waar zit me dat in? Nou, gewoon, weet ik niet. Het is gewoon... Uh, ik denk dat ik weinig te winnen heb in Nederland. Alleen maar te verliezen. Juist. Want er zijn maar een paar mensen die dat goed gelukt is. Hè? Ja, en dat zijn er heel weinig. En... Hier ben ik op, op een achtergrond. En zo nu en dan lezen jullie nog berichten over mij. Als, als ik er twee inschiet en uh, drie assist levert. Ja goed, dan, uh, dan uh, krijgen jullie nog iets mee. Maar uh, ik vind het prima zo. Ja, en ik, uh, wat je net ook al zegt, ik speel om de vier dagen een wedstrijd. En ik blijf super actief. En uh, dat vind ik alleen maar prima. Het spelletje nog steeds dat is voor mij het maximale wat er is. En uh, het mooiste wat er is. Dus uh, ik blijf dat zolang ik kan. Hier blijf ik dat lekker doen. Pet Maldring sprak met Wesley Sneijder. Hoe heb jij zitten luisteren naar dat gedeelte over die, dat trainer worden... en die verkorte cursus of geen cursus en meelopen in Zeist? Nou, laat ik eerst even wat zeggen dat ik mij ontzettend verbaas over Wesley Snijder. Streetwise jongen, dat hij toch niet het zelfinzicht heeft... Um, dat hij nog in aanmerking wilde komen voor het Nederlands elftal. Ik heb mijn nou, echt afscheidswedstrijd. Ja, maar ja, dat kan toch niet? Zelfs niet in, de in, in een vriendschappelijke wedstrijd. Hij voetbalt in een woestijn, in een zandbak. Dan had hij voor het Nederland moeten kiezen bij FC Utrecht. Dan had je nog een beroep op hem kunnen doen. Maar snap je wel? Ik kan er goed voor niemand uh, uh, een kwartier gunnen in Nederland zelf. Het is geen speeltuin. Het is nu klaar. Geweldige voetballer geweest. Geweest, Top international. Dus. Ja, tuurlijk geweest. Maar dat weet hij toch zelf ook. We hebben toch tegen Frankrijk gezien? Ja, ja, hij zegt letterlijk van niet. Hij zegt dat hij nog kan. Nee, maar kom op. Laten we eerlijk zijn. Frankrijk-Nederland, 4-0 was het, geloof ik. Hij heeft zoop op het middenveld, in de, in de rust gewisseld. Dat had dikke advocaat ook nooit moeten doen. Het kan niet meer. Je, je bewegelijkheid is weg. Je bent niet meer een, een topsporter. En hij zal best hard trainen, dat geloof ik best. Maar hij moet nu zeggen, ik verdien nog wat centjes in de woestijn... Dan zet er een streep onder. Oké, okay, dan kom ik bij jouw vraag terecht over trainer. Ik vind dat hij wel in aanmerking komt bij, uh, voor, voor iemand... die uh, een versnelde cursus uh, uh, zou mogen doen. Kijk eens eventjes naar zijn verdiensten voor het Nederlands elftal. Hij heeft drie WK's, drie EK's gespeeld. Hij, is, uh, hij heeft zilver gewonnen op een WK, brons. Uh, hij is ook een, uh, nou ja, een, een leuke vertegenwoordiger van een gouden generatie. Hij ja, moet persie snel van assistent worden bij Oranje. Nou, ik, ik, ik, vond, het, ik vind zijn, Oranje een beetje snel als je nog helemaal geen papier hebt. Maar Kan ja, zijn tekst er een beetje naar neigen? Meelopen bij Oranje als ze in Zeist zijn? Ja, ik denk dan van ga eerst maar eens even een jaartje bij Jong Oranje meelopen. Hè, uh, waar er niet zoveel to toeschouwers zitten. Uit de schaduw en ga daar het vak eerst maar eens leren. Nou Wesley, als je het gehoord hebt, dat waren de wijze lessen van... <lacht> Pek fijn hoort, Frank. Ja, trainen is tenslotte een ander vak dan voetballers zijn. Dus misschien ja. moet je eerst eens gaan was kijken of het wat die voor je is. ruiter en zo, hè? Zo is dat, ja. Uh, ja, precies. Die hebben we ook gehad, inderdaad. ruiterpaard, moeilijk allemaal. Ja. We zijn in de achtste minuut van deze wedstrijd. Het staat nog 0-0. De beste kans van dit duel was tot nu toe voor Peck. En uh, die was niet raak, want er kwam uiteindelijk niet echt een serieus schot op doel. De poging van Menig werd gestuurd door Van der Heijden. Leverde slechts een hoekschop op. Nu is Feyenoord in de aanval. Over de rechterkant van het veld. En mag Dix gaan gooien. Ter hoogte van de 16 meter van Peck Zwolle. En dat doet hij in de richting van Jurgensen. Die kan alleen niet in balbezit blijven. Moktar snoept hem de bal van de voeten. En gaat vervolgens voorop in de counter. Is inmiddels de middenlijn gepasseerd. De bal passeert ook Thomas. Als hij de bal in de breedte krijgt. Thomas krijgt vervolgens nog een enorme tik. Namli heeft de bal overgenomen. De tik was van Haps. Die staat nu bij Namli. Die kijkt wel uit voor zijn ledematen. Legt hem dus even terug richting Dekker. En dan gaat Peck Zwolle wat rustiger aanvallen. Via die jongen, Seb van den Berg. Die niet in de punt van de aanval te maken. Krijgt met Van Persie. Want die speelt achter Jurgensen. Zien we nu in de openingsfase van deze wedstrijd? De Deens International is dus degene waar Frère en Van den Berg mee moeten afrekenen in dit duel. De aanval van Peck loopt op niets uit. Want Feyenoord heeft intussen de bal overgenomen met Boetius. Die hem even is komen halen tussen zijn twee centrale verdedigers. In een opvallende plek voor hem om daar te gaan lopen. Dat lijkt me toch meer een plek voor El Amadi of voor Filena om daar even een balletje te komen halen. Zo is het niet. Filena is nu de linksbuiten. Want Boetius is nu de andere middenvelder geworden. En die twee kijken nu naar elkaar wanneer ze weer van positie kunnen wisselen. Het lijkt Feyenoord een beetje mee te wachten. Oh, slechte bal op Boetius. Dan is daar de kans voor Saimak. Legt de bal breed. Bal komt niet goed door. En dat komt door Alamadi. Die levert dan de bal in. En oh, het boogballetje van Mokhtar gaat dan over de goal van Jones heen. En dat hoeft niet, want die goal is leeg. Dat had veel beter gekund. Dit had de 1-0 van Pek moeten zijn. Wat doet Feyenoord dat ontzettend slecht? uitverdedigen, dwars door het midden, slechte bal. Het begint bij El Amadi, die Boetjes wil bereiken. Vervolgens speelt El Amadi de bal terug op de al liggende Brad Jones, nota bene. Ja, dat kan al helemaal niet. En de bal die dan uiteindelijk blijft liggen wordt overgeschoten door Mochtar. Een reuze kans voor Peck tegen Feyenoord, maar het staat nog 0-0. Hoe staat dat ervoor in de finale van de Beneliek, Richard? 20-16 voor Bocholt voor de Belgen dus, tegen Lions uit Sittard, Geleen. Ruststand, 18-16, met andere woorden, de eerste minuten zijn in het voordeel van de Belgen nu. De aanval van Lions, Strand, slecht balletje, breed gespeeld door Ramos. En dan uh, moet Lions die bal loslaten, is daar een overtreding gemaakt, namelijk een loopfout. En dan kunnen de Belgen Bochelt dus overnemen spelen Af en toe heel rustig. Maar dan ineens is daar weer die versnelling op alle posities Frank uitstekende spelers. Biel oh. Ja, 1-0 voor ja. Feyenoord. Je zou bijna kunnen zeggen uit de tegenaanval. Het is in ieder geval uit de eerstvolgende aanval. Binnen 10 minuten Feyenoord op 1-0. Doelpuntenmaker Robin van Persie. Hij doet het dus weer... Vanuit een basisplaats. De bal komt over de linkerkant van het veld. Via Jurgensen en Boetius. Boetius legt hem dan bij de tweede paal neer. Teruggelegd door Berghuis. De inkomende van Persie. Je zou hem bijna uitgetekend kunnen noemen. Een trainingsgoal. Dat had uh, misschien wel snijder kunnen bedenken, zo'n aanval. Misschien uh, kan hij dat nog bedenken of afkijken bij Feyenoord. Want deze liep perfect af binnen 10 minuten Feyenoord in Zwolle op 1-0. Doelpuntmaker Robin van Persie. Richard, maak nog even je zin af. Ja, Het wordt wat grimmiger hoor. hier in Den Bosch. 2016 dus in het begin van de tweede helft. Voordeel voor uh, Bochelt en een blessure nu bij Serge Sporen. Toch wel een van de betere spelers aan de kant van de Belgen. Die ligt nu tegen het reclamebord hier 4, 5 meter bij mij vandaan. Want ik zit vlak aan het veld en het ziet er niet goed uit. Met de knie kreeg een enorme beuk van Lino Jansen. Het wordt allemaal wat harder zo in het begin van de tweede helft. Maar Sporen staat nu op. Dan verder vijf minuten gespeeld in de tweede helft. En het staat nog altijd 20-16. Erik van Dijk is aangeschoven voor het aller, allerlaatste stukje van het schaatsseizoen. Erik, we hebben de 500 en de 1500 meter al besproken. Wat heb je nog voor moois gezien op het allerlaatst? Nou ja, goed. Kijk, de kou kan vanaf nu uit de lucht. Hè? De lente mag komen. Ja, uh, we hebben graag. gezien dat uh, Sato, een Japanse vrouw... de massastart bij de vrouwen won... En dat deed ze voor Blondin en Lolo Brigida. Schouten, de Nederlandse Schouten, werd daar negende uiteindelijk. vier in de sprint, maar vanwege al die punten en de, de klassementen daar negende. En uh, dan hebben we nog een hele gekke massestart gezien bij de mannen. Want ja, massestart doet vermoeden dat dat heel veel mensen in hun baan zijn. Maar het ja. waren er maar acht op deze wedstrijd. Zag er heel gek uit, hè? Zag er gek uit, maar uiteindelijk zal Simon Schouten daar uh, niet onmalen. Want hij won die massestart. Zo sluit Nederland af met een uh, overwinning. Als je ja. zo ziet dit, uh, dit uh, prachtige schaatsjaar. Ja, voor nou was Nederland ook uh, nog steeds het leading land in dit schaatsjaar. Maar er zijn toch andere uh, landen die zich uh, nadrukkelijk hebben gemeld. Noorwegen bij de mannen en Japan bij de vrouwen met name. Als jij over 15 jaar nog eens terugdenkt aan dit schaatsseizoen. Wat zeg je dan als eerste? Ah, WK-round eigenlijk wel. Hè. Dat was natuurlijk fantastisch voor 20.000 man buiten in Amsterdam. Dat was zo'n uniek evenement. Uh, met ook nog eens een knotsgekke afloop met de haakpartij van Pedersen... die roestkampioen maakte, dat. En uh, als ik terugkijk, toch wel ook de dubbel van Nuis... op de Olympische Spelen, de 1000 en de 1500 meter winnen... voor het eerst in uh, meer dan 30 jaar. Dat was ook zo'n uniek moment. En uh, ja, dat, dat was allemaal dit seizoen... waar inderdaad ja. andere landen opkwamen. Ja. En, en het is wel grappig dat je dat zegt. Dat dus vier jaar geleden wonnen we zoveel in Sochi... en werd gezegd, oh, dat is misschien slecht voor het schaatsen... Uh, wat gebeurde is dat er heel veel Nederlandse coaches zijn uitgewaaierd... naar uh, buitenlanden waar ze nu ook echt ook de Nederlandse trainingsmethode toepassen. Johan de Wit in, uh, in Japan heeft ja. dat echt op de rails gekregen. In uh, Noorwegen is dat dan, dan wel uh, een, uh, een Canadees Wadderspoon. Ja. samen met Scarley. Ja. Maar ook Duitsland uh, heeft, een, uh, heeft een Nederlandse coaching... Costa Poltevec woont in Nederland, de Russische coach. Dus er is eigenlijk heel veel zendelingsschap geweest. dankjewel Erik. En we wachten met spanning af wat de komende weken en maanden gaan brengen in Schaatsland. Want heel veel schaatsers moeten op zoek naar een nieuwe ploeg. Maar dat komt meestal goed, hè? Vaak wel. Ja. Het schaatsseizoen zit erop. Het voetbalseizoen nog lang niet. We gaan zo dadelijk door met PEC tegen Feyenoord, waar Robin van Persie de score heeft geopend. Tot zo.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 Een voordeel tot maar liefst 4000 euro. Ontdek de aantrekkelijke upgrade editions en de verkoopvoorwaarden... bij uw Mercedes-Benz dealer of kijk op mercedesbenz.nl. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Hallo, ik ben Coco en ik heb Reuma. Samen met ruim 55.000 andere collectanten... doen wij er echt alles aan om bij iedereen aan de deur te komen.